11 Uur. Het NOS-journaal. Door Alt Meegens. Nederland wil een schikking treffen met nabestaanden van het bloedbad in Rawagede. De staat praat daarover met de advocaat van de nabestaanden. Eind 1947 vielen Nederlandse militairen het dorp op Java binnen. op zoek naar onafhankelijkheidsstrijders. Bijna alle mannelijke inwoners werden doodgeschoten. Twee maanden geleden bepaalde de rechtbank in Den Haag dat Nederland aan zeven weduwen van slachtoffers schadevergoeding moet betalen. De rechtbank wees de stelling van de hand dat de zaak was verjaard. De hoogte van de schadevergoeding moest nog worden vastgesteld in een andere rechtszaak. Daarover wordt nu dus door de advocaten gepraat.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 Op Eindhoven Airport ligt het vliegverkeer stil. Vanwege de mist Er zijn onder meer vluchten naar Las Palmas, Pisa, Sofia en Londen geannuleerd. Binnenkomende vluchten uit Pisa, Sofia en Girona zijn uitgeweken naar vliegveld Wezen in Duitsland. Volgens een woordvoerder is het nog niet duidelijk wanneer de vluchten worden hervat. De verwachting is dat uh, tegen het einde van de ochtend de mist uh, kan optrekken... en dat tegen het einde van de middag de mist weer terug zal komen... Maar ik hou bij deze wel even een slag om de arm, omdat ja, mis is heel erg veranderlijk. En voor dat je hangt het de hele dag hier. Of is het in één keer verdwenen? Het weer bewolkt en droog in het westen klaart het mogelijk wat op. Soms breekt de zon daar, soms door. Temperatuur 8 graden in Groningen en een graad of 12 in Zeeland. Morgen is er weinig verandering. En dit is de anwb Verkeersinformatie. In het noordwesten, midden en zuidoosten van het land komt nog plaatselijk dichte mist voor. Eén er nog door een ongeluk op de A4 richting Amsterdam. Daar staat tussen Leidsendam en Zoete-Wuile-Rijndijk nog 7 kilometer. Wel zijn inmiddels alle reishokken weer open.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 GITP. Haal meer rendement uit talent. Kijk op GITP.nl. VARA. Radio 1. De Gids.fm. Met Felix Meurders. Tadaa, ik word weer iets ouder. Volgens een deskundige die ik zojuist hoorde in het journaal... word ik gemiddeld 85. U bent voorlopig nog niet van me af. Goedemorgen. Je hoopt dat je kind het nooit gaat doen, coma zuipen. De gevolgen zijn namelijk desastreus. Alcohol, onvolgroeide hersenen, noem maar op. En toch stijgt het aantal ziekenhuisopnames van ladderzatte jongeren nog altijd. Nico van der Lely en kinderpsycholoog Mireille de Visser... van de eerste alcoholpolie in Nederland... zometeen over het drankgebruik van onze jeugd. De Frans Halslaan in de Utrecht-Oost of de Bellamystraat in de Vogelenbuurt. Wat zou de mooiste straat in Utrecht zijn volgens landschapsarchitect Harm Venebos? Utrechters weten het al en wij komen erachter over een minuut of tien. En veldlopen is niet de meest in het oog springende sport in de kranten op radio en televisie. Maar er komt nog heel wat bij kijken. We gingen op pad met Kek van Hesp, een van de favorieten voor de Warandaloop in Tilburg dit weekend. Een reportage over dunne schoenen, de juiste spikes en modder. Meelopen. Surf naar de gids.fm. Het ei van Columbus. Henk-Jan Ormel, Tweede Kamerlid voor het CDA... komt vanochtend met een kinderlijk eenvoudige oplossing... voor het kostbare heen- en weerreizen van het Europarlement... tussen Brussel en Straatsburg. En dan weer terug. En die oplossing is... verplaats dat hoofdkwartier van de NAVO... dat is nu nog in Brussel gevestigd... naar Straatsburg, naar de gebouwen van het Europarlement... en je bent van alle romslomp af. Tadaa, klaar. Aan de telefoon een Europarlementariër voor de Liberalen. Hans van Balen. Meneer van Balen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Vanuit Palermo, u verhuisd meteen een heel stuk verder. Ja, daar is het weer wel beter. Uh, daar hebben we een Europees congres van de liberalen, vandaar dat ik daar ben. En ik had het ideetje van Henk-Jan Ormel wel gelezen. En toen dacht ik, ja, iedereen mag dromen, maar dromen zijn wel bedrog. Uh, er staat uh, nu <laughs> een oud NAVO-hoofdkantoor in Brussel. En de hele NAVO, dus ook Nederland, heeft toestemming gegeven voor de bouw van een... Uh, ...heel nieuw complex. Daar zijn ze druk mee bezig. Dat kost miljarden, want... ...hoogste uh, ICT... ...beste voorziening, et cetera. Dus dat wordt gebouwd. Yeah. Uh, ga je nou naar het... ...Europese parlement, gesteld dat de Frans... ...al ja zeggen, dan moet je dat... ...parlement misschien weer voor miljarden... ...ombouwen, want dat is helemaal niet geschikt... ...voor zo'n half kwartier. Uh, dus... Dat gaat allemaal zoveel geld kosten... dat het eh, zelfs niet opweegt... tegen die 200 miljoen euro per jaar... dat die verhuizing van het Europees Parlement kost. Hè, van Brussel naar ja. Straatsburg terug. De ik ben tegen die verhuizing. En ik zeg, ik heb een verstandige plan, want het CDA had eerst willen daar een universiteit hebben. Dat zijn allemaal cadeaus waar de Fransen van zeggen... laat u maar, wij willen het hier houden, het parlement, het willen de Duitsers ook. Ik zeg, laten we minder gaan vergaderen. Steeds minder vergaderen. Uh, en ja, laten ja, u, we wil, de u wilt zich er te makkelijker van afmaken, maar u krijgt nog steeds presentiegeld als u vergadert? Dat krijg je in Brussel ook, dus dat maakt niet uit. U wilt gewoon minder vergaderen in Straatsburg? Ja, want het kost, laten we zeggen, geld. Hè? En heel veel huiscircus eh, die bij gebouwen moeten onderhouden worden. En als je minder en minder vergadert, dan zullen we misschien de Fransen kunnen overtuigen. Jongens, dit is echt onzin. De Fransen mogen vetoen, dat is vervelend. Dus de Nederlandse regering, het Nederlands parlement, moet het Europees parlement steunen. Minder en minder en minder in Straatsburg. Het ideetje van de NAVO, zeg ik, dat kost miljarden extra. Dus dat is een slecht idee. Maar misschien denkt Henk Jan Ormel wel dat de NAVO een fantastische plek... Ja, ik vind het in Straatsburg. Gewoon op zoek nee, in met... Straatsburg. Mooie plek. Centraal. Ja, en daar kun je dus met vliegtuigen eh, uit bijvoorbeeld de Verenigde Staten, eh, Amerika is lid, Canada is lid, kun je helemaal niet landen in, uh, in Straatsburg. Dus dat kost weer miljarden om een enorm vliegveld te bouwen. Eh, want dat is voor die NAVO nodig. Dus het is een slecht plan. Slecht doorgerekend. Het kost dus veel meer dat het Europees parlement nu met dat verhuisd kwijt is. Dus ik wil daarvan af. Dus minder vergaderen in Straatsburg... gesteund door de nationale parlementen en regeringen. Dat is de enige way out. Maar deze informatie zou meneer Ormond toch ook mogen hebben? Dat hoop ik ook, want ik ga er niet vanuit dat hij uh, alleen een luchtballon voor de, voor de media heeft gemaakt. Zo ken ik hem ook niet. Oh. Uh, dus hij moet gewoon nog eens even rekenen wat het allemaal kost... en dan schrikt hij enorm. Ja, u denkt niet aan een luchtballon. Ik denk ik er wel aan, namelijk. Ja, nou dat moet u hem zelf vragen. Uh, hij is vandaag bezig met de begroting Buitenlandse Zaken. Ja, moeilijk te benaderen nu. Uh, nou ja, een smsje uh, wil nog wel eens helpen. Maar het is een geldverslindend plan en dus daarom geen goed plan. U denkt dus niet dat, zoals ik denk, het alleen maar voor de bühne is? Nou, het is een makkelijke oplossing die niet werkt. Eh, net als de universiteit, er werd ooit door het CDA gezegd in de Europese campagne... laten we een Europese universiteit in Straatsburg neerzetten. Eh, dat kost minder geld, denk ik. Maar de Fransen willen dat helemaal niet. En ze kunnen vetoen. Dus ik zeg, pak ze aan... doordat het Europees parlement minder in Straatsburg gaat vergaderen... steunen het parlement tegen. Ja, we vervallen in de herhaling, meneer Van Balen. Ja, het is, het is hartstikke duidelijk. Europarlementariër Hans van Balen in Palermo. Weer terug de zon in. Dank u. Dag. De gids .fm. afgelopen dagen is verslaggever Jan Peel... samen met landschapsarchitect Harm Venebos onderweg geweest... om de staat van de Nederlandse straten te bekijken. Venebos schreef namelijk samen met Jeroen Bos het boek Straten maken. En daarin staat tot in detail staat echt beschreven hoe de straat eruit ziet... en hoe de straat eruit zou kunnen zien... en wat voor soorten straten er zijn en wat die meer zijn. Gisteren beloofde Jan dat we vandaag... naar de mooiste straat van Nederland zouden gaan. Welke is dat? Jan Peels. Ja, welke zou het zijn, denk je? Ik heb geen idee. Je bent in Utrecht. en Ik heb ja, precies. twee straten genoemd, de Frans-Hanslaan en de Bellamystraat Maar ik ken ze allebei niet. Dus nee, ja, ik ook niet. Maar ik er heb is de iemand de de hier die zegt, toch? het is uh, volgens mij... Uh, de Malibaan, waar ik geboren ben... M oh, mevrouw dan. Van Echtdom zegt dat. Jan Van Echtdom, ja, die ons een mailtje inderdaad. heeft gestuurd. Ja, inderdaad. Dat, zou, dat is hem, inderdaad. Ja? Want, uh, in, ja nou, misschien heeft ze dat boek ook wel gezien. Want als je dat boek doorbladert, dan had je het al een beetje kunnen weten natuurlijk. Er staan een paar straten in Utrecht in. De Lange Rakbaan, de Rak, het Klifrakplansoen... Wel staat er overigens niet in. Maar inderdaad, die Malibaan, dat schijnt dus een van de mooiste te, uh, straten te zijn in Nederland. En daarom ben ik daar met Harm, Veen en naartoe gegaan. Naar die prachtige, brede Malibaan in Utrecht. Dit is een van de mooiste straten die in het boek staat. Omdat die heel rustig is, eigenlijk van voor tot achter omdat hij natuurlijk heel veel karakter heeft. Hè? Zijn eigen uh, beeld, dus het beeld van de woningen, laat maar zeggen. het beeld van de bomen... het beeld van de straat, gewoon klopt met elkaar. Hè? Dat bepaalt eigenlijk dat karakter. Heel veel mensen zullen de Malibaan in Utrecht wel kennen. Een hele brede straat met prachtige statige huizen aan uh, weerskanten. Uh, het zijn eigenlijk uh, drie straten in één. Je hebt een straat meteen aan de gevels van de huizen... waar ook auto's geparkeerd staan. Dan komen er een prachtige bomenrij. Dan is er een doorgaande straat in het midden. Uh, fietspaden, voetpaden ook weer tussen die bomen door. Ik zou bijna zeggen van het zijn er twee. Hè? Twee types. Die doorgaande straat die, die eigenlijk veel meer het verkeer uh, afvoert. En aan de andere kant heb je veel meer de woonstraten... waar aan gewoond wordt. En hier gebeurt dat allebei. En dat kan door die grote ruimte. Die bomen die zorgen ook nog dat dat woonstraatje aan die zijkant... ondanks dat verkeer wat hier eigenlijk minder doorkomt, zo rustig is en zo eigenlijk besloten is dat het heel mooi wonen is. En wat ook mooi is om te zien... Ja, er zijn allerlei verschillende materialen gebruikt. Klinkers richting de huizen. Hier zelfs een soort van grind als middenpad, asfalt. Ja, de materialen zijn hier afgestemd op het gebruik wat ervan gemaakt wordt. Dat grind ligt hier natuurlijk onder die bomen, zodat je ook een idee hebt alsof je bijna bui echt buiten bent en alsof je bijna in het bos uh, uh, loopt. En dat asfalt ligt daar omdat daar de meeste auto's rijden en die het meeste lawaai maken. En op asfalt maken ze weer net iets minder lawaai dan dat je het op de klinkers uh, zou willen doen. En dit is een van de mooiste straten? Dit is een van de mooiste straten. Mensen, denk ik, als die door het boek bladeren... die zullen ook te lange voorhoud. Uh, die hier natuurlijk eigenlijk op... Dat lijkt er een beetje op, op, hè? Lijkt er een beetje op. Die zullen, zullen ze er ook uitpikken. Klassiekers, die horen bij het cultureel erfgoed van Nederland. Die horen bij het cultureel erfgoed van Nederland. Maar je wil daarvan ook even na kunnen bladeren van hoe breed is hij nou? En hoe zit hij nou precies in elkaar? En hoeveel vrije bomen staan er nou in elkaar? Hoe hebben ze dat nou eigenlijk opgelost? Ja, dat soort straten kun je die dan namaken? Dat wordt uh, regelmatig gepoogd. Uh, je zal zien dat het eigenlijk nooit letterlijk lukt. Maar dat het wel een inspiratiebron kan zijn om op een andere plek zo'n voorbeeld op een andere manier te maken. Er wordt wel redelijk wat gekopieerd van dit soort voorbeelden. En als we dan verder de stad ingaan, de klanken van het carillon van de Dom, komen we in het uh, centrum terecht. Ja, dit is natuurlijk allemaal al heel oud, gewoon ontstaan in de loop van de jaren. Wat Kun je hier nog mee als, als het gaat om het stratenplan, de nieuwe gracht in Utrechtstaven? Nou, waar je, wat je hier wel van kan leren is eh, dat er toch ook wel heel erg nagedacht werd over hoe je in zo'n hele kleine ruimte, hè, in zo'n zo zo compacte ruimte, de overgang van dat huis naar die straat organiseert en hoe je organiseert dat iedereen zijn plek krijgt en dat op een vrij subtiele manier iets minder... Laten we zeggen dan al die verkeerskundige strepen die we nu uh, trekken. Ja, oké, okay, maar dit was er natuurlijk al lang voordat er auto's waren. Een stukje weg, een verlaagde ligging van een uh, kanaal hier in het midden van de gracht... en dan weer een stukje omhoog met allerlei uh, trapjes en zo. Nou ja, goed, ik denk ook niet, hè? Je moet je ook niet voorstellen dat dit natuurlijk het originele beeld is uh, uh, geweest. Je hebt kans dat uh, uh, grote delen bijvoorbeeld van in Amsterdam van de grachten, waren oorspronkelijk gewoon totaal niet van hart. Dus dat waren eigenlijk gewoon zandpaden. En zo'n zo opdeling als er nu in zit... in een klinkertje, een rood klinkertje eigenlijk... waarop gereden worden. En dan een subtiel stoepje eigenlijk... door een heel paars, uh, smal klinkertje uh, aan de zijkant. Dat vinden wij nu historisch. Maar dat is ook een latere uitvinding... om het verkeer eigenlijk op een... Om te verharden manier te en, om, ja, precies, ja. en om, ja. om het verkeer een goede doorgang uh, ja. te geven. Ja. En hier midden in de stad wordt echt aan de weg gewerkt. Wie is de echte stratenmaker? Ja, ik. Dat, oh, ben, de... ik. dat ben ik. Dit is nog echt werken met, uh, met echte klinkers? Dit zijn gewoon klinkers, ja. Het zijn oude walen. Want je hebt ook drielingen, dat zijn, dat zijn die. En die zijn wat, uh, wat smaller. En deze zijn weer wat dikker en wat kromme. De, deze zijn gewoon heel oud. Zo kijkt de vakman ernaar, want als je inderdaad op die straat kijkt... hier zitten allemaal verschillende soorten stenen op, op een paar vierkante meter. Hè? Ja, ja dat, dat is bijna door de hele binnenstad onderhand. Dan heb je daar walen, dan heb je daar zeven duimels daar, en daar heb je weer drielingen. En daar heb je weer kinderkopjes en daar, overal wat. En dat maakt het mooi? En Dat maakt het mooi, ja. Ik vind van wel in ieder geval. Want wat is een perfecte straat? Ja, de perfecte straat, ja. De asfalt. De asfalt, zegt ja, de collega. Ja, maar dat is niks, dat, nee. is, uh, dat kun je toch niet zeggen als stratenmaker? maken. Vind de bingenstraat is dit het mooiste. Nee. Ja. En, en de mooiste steen, dat vind ik gewoon de drieling. Ja, die zijn ook wat kleiner. Dat staat aan de overkant. Wat het stoepgedeelte is als het ja. ware. Ja. En waarom is dat mooi? Ja, ik vind het ja gewoon de kleur en uh, ja, het zijn gewoon mooie steentjes. Ja, dit, dit zijn de makers natuurlijk van, van die straten waar we het over hebben. Dit zijn de makers van de straten, ja. ja, ja. Heb je daar nou ontzag voor? Ik heb hier zeker ontzag voor, want straten maken uh, op zich is echt vakwerk. Als jij uh, zomaar zelf eens een keer geprobeerd hebt, ik weet niet of je dat al eens geprobeerd hebt, maar ja, maar... een paar tegeltjes leggen, maar het ligt altijd scheef natuurlijk. Ah, nou precies. En als je dat gaat proberen met kleinere steentjes en zeker, laten we me zeggen, met waaltjes en dat soort dingen, nou dan uh, moet je wel wat kunnen, wil je het allemaal even netjes recht neerleggen. En deze mannen die maken heel snel heel veel meters uh, wat dat betreft. Nou daar heb ik wel respect voor, hoor. je af. En dat is gewoon een kwestie van ervaring. Ja, en dat zeker. Want in het begin gingen ze ook wel eens een keer uh, schijven. Ja tuurlijk, dat is altijd in het begin. Dat is altijd. <laughs> Zijn er al plekken in de stad waar je het liefst werkt? Wat Vredeburg. Ja, waarom? Het Ja daar, daar heb je tegels, beton, stenen en, en ook walen. Ja, en wat nog meer. Ja, oh. ja van alles en nog wat eigenlijk. En ja, gewoon alles onderhand. Maar het komt altijd wel goed, altijd. Dus, ja. uh... Straten maken in uh, Utrecht centrum. En ja, dat het altijd goed komt, ja, dat is dus helaas uh, gisteren wel gebleken. Dat is niet waar, want er zijn dus ook helaas heel veel mislukte straten in Nederland. Nou, hoe dan ook, uh, in dat boek, Straten maken, zie je dus uh, hoe het wel moet. En uh, als je nog even wilt zien wat er daar in uh, Utrecht precies uh, te zien was, de Malibaan. Kijk dan nog even op de gids.fm. Daar kun je ook de beelden zien van die prachtige straat. Ja, en Marion van Echtdom, die heeft gewonnen. Felix. Ja. Ga jij of ga ik? Ik denk dat jij moet gaan. <laughs> Ze schrijft okay. echt zo lyrisch over die Malibaan. Ze zegt, het is echt de mooiste straat. Ik heb er drie boeken over. En ook een cassettebandje van OVT. Eh, Onvoltooid verleden tijd van de VPRO. Elke zondagochtend. En in het Utrechtse archief heb ik foto's van bijna alle huizen van de Malibaan opgezocht. Die op een USB-stick staan. En zo okay. kan ik af en toe voor het slapen gaan op de televisie naar school lopen. Tussen aanhalingstekens. Ik woon nu al bijna 50 jaar in Middelburg. Gelukkig ook heel mooi en met veel bomen in de buurt. Maar bijna elke lente en elke herfst ga ik toch een keertje langs mijn oude huis. En ik ben in september geboren. En mijn allereerste herinnering zijn lichte, bewegende dingetjes boven mijn hoofd. Achteraf ja. interpreteer ik dat als de jonge lindeblaantjes in mij. Oh, ik hou van de Malibaan. Kijk, dit soort deel zullen we er vaker krijgen. Dankjewel Jan Peels. Dankjewel. De Gids. Lekker hè? Zo ken ik je Raad Hij gaat lekker. Hij heeft zijn Adamsappels niet opstoken. God dom. Hij kan dat ook nog. Niet eens echt inkomen. Dat is één ding wat zeker is. Hij heeft hem bijna. Ja, een, uh... lekker. Uh, hij had, hij had lekker, hij is... Oh, God, wat lekker. Hij is binnen, hij is binnen. Yes! We en de winnaar zou zichzelf in coma. Want hoe meer drank je op kunt, hoe stoerder je bent. Denken jongeren althans. Dat ze eigenlijk hun hersenen kapot drinken en zichzelf enorme schade toebrengen... dat mag al lang geen nieuws meer zijn, zou je denken. Maar nog altijd drinken Nederlandse jongeren veel te veel. En doen hun ouders en de overheid te weinig om dat te voorkomen. Dat schrijven de Delftse kinderarts Nico van der Lely... en kinderpsycholoog Mireille de Vissen, twee van de drie schrijvers... van het boek Onze Kinderen en Alcohol dat Vandaag Verschijnt. En beiden zitten in de studio in Den Haag. Meneer Van der Lely, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de arts van de Alcoholpolie in Delft... Ja. Hoeveel jongeren komen bij u terecht die echt van de wereld zijn? Nou, per jaar zijn het steeds meer. Uh, Terugkijkend in de tijd van het jaar 2001 hadden we een stuk of twee. En per jaar is de, heeft dat zich dat verdubbeld. Dus ergens zitten we in dit jaar in de zestig, denk ik. En worden ze ook steeds jonger? Nou, dat valt ook wel mee. De gemiddelde leeftijd ook in Nederland stijgt wel weer van de kinderen die we zien. Alleen die hele jonge kinderen zijn er nog steeds wel bij. Zeker wel. Ja? Hoe lang geleden hebt u een heel jong kind gehad? Uh, nou, dat kan ik niet zoveel zeggen. <laughs> maar uh, niet lang geleden, laat ik zo zeggen. Nee? Ja. Hoe oud? Uh. Was hij of zij? Uh, ja, jong. Onder de twaalf, zou ik zeggen. Onder de twaalf? Ja. En dan al totaal van de wereld vanwege de drank? Ja, dingen gebeuren. Ja, ja. Maar de, ja, dat is eigenlijk een probleem van Europa. De jongs in Duitsland is zeven. De jongs in Engeland acht, naar ik meen. Dus op dat punt past het wel in de trend. Maar dat is eigenlijk natuurlijk ja, in de fase waar je brein volledig in ontwikkeling is. En dat is eigenlijk desastreus. Dat is niet goed. Het boek is er gekomen omdat u zich beide zorgen maakte over het drankgebruik van de Nederlandse jeugd. Waarom drinken jongeren eigenlijk zoveel? Ja, heeft hij een uur? Nee. Uh, kijk, het heeft iets met samenleving te maken. Ja, ja, het ligt u heeft ook geen uur, hoor, trouwens. Nee, nee, nee. Ik moet u, nee maar het heeft dus met de kinderen te maken. Die pakken de kansen die ze krijgen. En dat was 300 jaar geleden ook. Daar is ook niks mis mee. Het heeft ook met name met de ouders te maken. En dat is de reden waarom we het boek geschreven hebben. Kijk, mensen moeten gewoon kennis krijgen, uh, meer dan dat ze nu hebben... dat het niet normaal is, a, een eigen drinkgedrag... en b, dat, dat, dat de, uh, kinderen dat kunnen doen. In de breedte zin van het woord. Hè, de voorradigheid, de prijsstelling en zo'n soort zaken. En ik, ouders moeten weten, om half drie waar een kind is... en ouders zijn weer dezelfde mensen die achter de bar staan bij de hockeyclub... zag ik ja. altijd maar als vrijwilliger, weet je ja. Als je daar dus begint, uh, los van het feit dat we natuurlijk de grens naar 21, CQ18 willen hebben... Uh, wat past bij de rest van Europa, ja, dan zijn we een stuk verder. Ze krijgen het gewoon van de ouders vaak, hè? daar begint het mee. Uh, ja, dat heeft Mirai weer onderzocht. Uh, dat dan inderdaad... ga ik naar Mirai. Mevrouw de ja. Visser, ja. u bent de bedenker van de uitgebreide nazorg... die plaatsvindt voor jongeren met alcoholproblemen. En die ouders vertellen in het boek ook een verhaal. En daaruit blijkt dat ze heus wel weten dat het niet goed is... dat een uh, kroost veel drinkt, maar dus niet hard ingrijpen... of zelfs de drank aanleveren. <hijen> Zijn ze ja. dan echt zo dom? Nou, dom. Het is meer dat uh, het gevaar van alcohol op die manier niet zo wordt gezien door ouders. Dus ze weten wel van dat jonge kinderen geen alcohol mogen krijgen, maar ze zijn er niet consequent in. Dus eigenlijk, hè, geen ouder bedenkt dat je een kind van, uh, van 13, 14 uh, een trekje van een sigaret. Uh, moet geven en uh, vervolgens zegt van ja roken moet je niet doen wat is slecht maar dat, dat doen ze dus wel met alcohol dus um, ook in de groep uh, die wij dan tijdens de pilot uh, allemaal hebben gescreend, uh, de psychologen uh, ook van de andere ziekenhuizen die daaraan mee hebben gewerkt dus in Hoorn en uh, Eindhoven Leeuwarden <kijkt> blijkt dus dat uh, dat uh, bijna driekwart van uh, van de jongeren hebben de eerste slok van hun eigen ouders gehad en dat is dan niet elke week uh, drie briesers maar wel die eerste slok en we weten vanuit onderzoek dat je juist die eerste slok moet je zo Lang mogelijk uitstellen. Dat, dat, daar bescherm je je maar kind. Ouders die mee. zeggen dan vaak: ja, je moet je kind wel een beetje aan die drank leren, bennen, ja. anders gaan ze het stiekem doen. Ja, exact. Dus dat is een van de grootste misverstanden die er nog spelen. En dat is ook, die hebben we ook allemaal opgezond in dat boek. Um, he, je moet het niet verbieden, dan gaan ze het juist doen. Uh, nou, het is allemaal onderzocht, allemaal niet waar. Nou, nee. dat is handig om te weten, want als ouder kan je dus eigenlijk veel meer doen dan dat je denkt hè? Veel ouders die denken dat, dat als kinderen eenmaal in de puberteit zijn... en zeker als ze eenmaal 16 zijn... dat het helemaal buiten hun invloedssfeer omgaat. Hè? Dat het alleen maar te maken heeft met, met wie gaan ze om... en groepsdruk en nou, Maar dat en is het een soort... nerveus. Je kan je kind niet 24 uur, 7 dagen lang in de gaten houden. Nee, maar Nederlandse ouders die houden hun kind eigenlijk gewoon veel te weinig in de gaten. En die overvragen hun kind echt als het gaat om uh, zichzelf kunnen begrenzen. Um, uh, nou ja, weerbaar zijn tegen reclames. Hè? Dus uh, de mensen... De meeste ouders weten gewoon helemaal niet dat hun kind alcohol drinkt en hoeveel hun kind alcohol drinkt, en je kan altijd wel lekker jezelf een beetje hè, voorhouden van ja, maar mijn kind doet dat niet, maar ja, onderzoek laat gewoon zien dat jouw kind waarschijnlijk het ook doet. Want ja, als je gewoon bijvoorbeeld weet dat een op de vijf jongeren tijdens schooltijden alcohol drinken in de pauze of tussenuren, ja, een op de vijf, dat is gewoon ontzettend veel, gewoon op school ja. Daniel is zo'n jongen die zichzelf van de wereld heeft gezopen. Zijn verhaal staat ook in het boek. Wat is er met hem gebeurd, meneer of mevrouw? Nou ja, uh, wat, wat er met hem is gebeurd is dat hij um, eigenlijk uh, de, de allereerste keer dat hij zijn uh, alcoholvergiftiging kreeg, um, toen was hij 15, he, dat hij daarna, um, uh, omdat er toen nog geen, um, in de plaats waar hij woonde was toen nog geen alcoholnazorg uh, uh, traject, zeg maar, zoals wij dat hebben. Ja. En um, ja, volgens is hij dus door blijven drinken, ook tijdens schooltijd. Uh, en ja, zijn schoolcarrière is daar ernstig. Uh, Um, aan onderdoor gegaan, kan je zeggen. Hij is uh, begonnen op uh, tweetalig VWO en is uh, afgezakt. En met hak over de sloot heeft hij de HAVO gehaald. Um, ja, en dat, dat zie je dus heel veel. Dat, uh, een ik las ook dat zijn IQ gezakt was. Ja, in, inderdaad. Want bij deze jongen was het zo dat zijn, uh, zijn IQ was eerder gemeten was. Dus dat was een, een betrouwbare manier. Hè, toen ik opnieuw uh, zeg maar zijn IQ heb gemeten. Om te kijken van, nou ja, in hoeverre is dat nou ten opzichte van uh, die jaren daarvoor... Uh, is het minder geworden. En dat, dat bleek daadwerkelijk zo te zijn. En ook dat is natuurlijk iets wat, wat we weten uit de literatuur. Dat, dat alcohol, het is vergif. Het is een chemische stof. Het, heeft, het werkt gewoon op allerlei dingen in. Ook in je brein. En het brein is in ontwikkeling als je in de puberteit bent. En dus brengt het schade toe die permanent is als je dat in, in grote hoeveelheden ja. doet. Meneer Van der Lely, ik lees ook een uh, gesprek uh, met Bram van Molenbroek, die erin staat. Teamchef ja. Jeugdpolitie Zeeland. En die zegt, ja, het is jammer dat we ze niet kunnen oppakken als ze zo stom zijn. Want dat die Artikel 453 uit het wetboek van Strafrecht noemt de kenmerken van openbare dronkenschap als volgt. Onvast ter been, wartal uitslaan en bloed doorlopen ogen. En wat wil nou het geval, meneer Van der Lely? Ja, dat kinderen anders op alcohol reageren dan, dan volwassenen. en dat, uh, veel, er is veel, veel kennis ontbreekt daarbij. Dat is ook de reden waarom we het boek geschreven hebben... Dat is tot en met de Tweede Kamer besproken. Je kan uh, iemand van straat plukken als je uiterlijke kenmerk heeft van dronkenschap. Maar hey, kinderen hebben dat nagenoeg niet. Ze lopen gewoon rechtdoor. We hebben een keer uh, de politie in Eindhoven, waar we ook een polie hebben opgezet... We hebben we een keer op het Stratumseind, het uitgaansgelegenheid, een paar kinderen gevraagd. Die gewoon daar liepen van, joh, blazen is niet 1.8, 1.9. En het nadeel ook is dat de kinderen het veel minder voelen aankomen. Als dus onze kerstborrel hebben, we hebben een borreltje op, denken... joh, ja. ik heb te veel gedronken, kinderen hebben dat niet. Ze vallen gewoon in één keer om, ze raken oud, dat zeggen ze zelf ook. Natuurlijk het telt niet alleen die eerste behandeling... op het moment dat ze stondronken in het ziekenhuis belanden, maar ook de nazorg is enorm belangrijk. Waar bestaat die uit, mevrouw de Visser? Um, we doen een uh, screening uh, bij de psycholoog. Dus de ouders hebben we een gesprek mee en uh, de puber zelf. En uh, op indicatie verwijzen we door en uh, doen we onderzoek. En uh, wat belangrijk is, gewoon, uh, ja, we moeten kijken... Van wat is er verder met die kinderen aan de hand? Hè? Is er een reden dat ze zoveel hebben gedronken? Uh, zijn er psychologische problemen of uh, zijn er gezinsproblemen? enzovoort. Daar screenen we op. Zijn er schoolproblemen? En natuurlijk doen we aan preventie. En uh, dat is ook uh, de reden dat ze ook nog uh, bij de kinderarts terug moeten komen. De kinderarts die heeft ook een poliebezoek uh, waarin uh, de gevaren van alcohol worden uitgelegd. En we streven natuurlijk naar gedragsverandering bij die pubers zelf, maar ook uh, gedragsverandering bij de ouders. En dat is ja uh, consequente regels en toezicht houden op je kind. Um, ja, niet denken van, oh, als er een feestje is van een 16-jarige... nou, dan mogen ze wel naartoe... en dan mogen ze bij een vriendinnetje blijven slapen. Ja. En je moet gewoon beter je best doen als ouders. Kunnen jongeren wel, als ze eenmaal over de schreef zijn gegaan... een keertje nog tot de orde worden geroepen dan? Ja, dat kan. Natuurlijk. Ik bedoel, die, die pubers zijn niet gek. Ik zijn puber. Maar ze, ja, de, de meeste pubers... Ik heb er nu meer dan 200 zelf gezien. Die zeggen allemaal van... Ik had het ik had echt niet gedacht dat het mij kon overkomen. En, en de meeste zeggen ook van... Um, ja, dit wil ik gewoon nooit meer meemaken. En met name omdat ze gewoon weten... Dat ze hun ouders enorm hebben teleurgesteld. En zij, die pubers weten dat die ouders er ook op worden aangekeken... Dat uh, dat, dat hen is overkomen. Dus... Um, uh, de bereidheid om het te veranderen, die is er wel, ook bij die puber zelf. De vraag is altijd alleen: van, kunnen ze dat handelen? en kunnen ze, zijn ze weerbaar genoeg, ook in een uh, uh, vriendengroep? Hè, als als uh, uh, bij de hockeyvereniging dan weer iedereen uh, ja, helemaal bezopen is, ben jij dan uh, in staat als 15-16-jarige om te zeggen van, nou, ik drink niks. En uh, daar hebben ze en de steun van de ouders bij nodig, maar ja, daar kunnen wij ze ook wel in uh, um, ja, helpen om, om dan uh, toch tegen die pubers, uh, tegen die vriendengroep te kunnen zeggen van ik doe het niet meer. Meneer Van der Lely, uh, het is nu zo dat een tijd geleden in de Tweede Kamer aan de orde is geweest om de grens uh, voor alcohol, voor licht houdende dranken te stellen op 16 jaar en 18 jaar voor sterke drank. En u vindt eigenlijk gewoon dat die grens naar 18 moet... of zelfs naar 21, lees ik in uw boek. Ja. U verwijt de overheid het een en ander, een te, te lakse houding? Nou, kijk, er zijn drie doel, doelgroepen waar we ons op richten. De, oude, of de kinderen natuurlijk, de ouders, waarvoor uiteindelijk dit boek geschreven is... en natuurlijk ook de beleidsmakers, kijk... Het enige wat ik zeg, 20 van de 27 landen in Europa staat de grens op 18, dus ik draai het vaak om. Dus waarom zou je de grens niet op 18 zetten? En als je dan de dokter vraagt wat ik ben, uh, is het logisch dat de grens naar 21 gaat. Maar heeft u nu het gevoel dat u een verloren strijd vecht dan? Nee, nee, oh zeker niet. Nee, de strijd gaan we sowieso winnen. Kijk, de grens gaat toch naar 18 uh, linksom of rechtsom. En ik vind het jammer dat we dat niet zelf in Nederland verzinnen. Kijk, het zal toch via Europa wel komen. Dus we gaan toch op de goede dag naar een grens van 18. Aan de andere kant, het ministerie helpt ons wel hoor. Overigens met dit succesvolle programma van de alcoholpoli dat te gaan verspreiden. Ze hebben ook toegezegd de komende twee jaar te financieren dat we in 15 à 20 klinieken dit kunnen opzetten. Dus we hebben ook wel steun aan het van het ministerie, dus zo is het ook wel. Maar mijn diepe wens is ja, dat de leeftijdsgrens omhoog gaat. Want dat zeggen de mensen zelf ook hè. Overal waar ik een presentatie hou in het land. De mensen zeggen altijd, het is veel makkelijker handhaafbaar als je de grens op 18 zet. Want een 18-jarige is veel minder genegen drank voor een 14-jarige te kopen dan een 16-jarige. Die is gewoon simpelweg verder in ontwikkeling. U moet zo naar de presentatie van uw boek in nieuwsport, Want de ja. mensen zitten op u te wachten. Ja, drie minuten geleden al. Dus, uh, ja, ja, u bent te laat. Ik kom van en Mireille, de dus, ja. psycholoog. Samen met Joke Lichtering schreven ze het boek Onze Kinderen en Alcohol. Hartelijk dank. Ja, ja geen dank. dank. Straks nog de zwembadpas op muziek. In Kees de Jonge als rockopera. En thuis verzorgd worden, net zo duur als in een verpleegtehuis. En de blaadjes vallen weer. Tijd voor veldlopen dus. Allemaal na het nieuws met Dorold Megens.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 De overheid heeft de afgelopen jaren te weinig maatregelen genomen om kindermishandeling tegen te gaan. Dat schrijft de kinderombudsman Mark Dullard aan de Tweede Kamer. Maatregelen die zijn genomen hebben geen effect gehad. Het aantal kinderen dat slachtoffer is van kindermishandeling is zelfs gestegen tot meer dan 118.000. Zeker 15 kinderen zouden jaarlijks aan mishandeling overlijden. De overheid moet meer de regie nemen, vindt de kinderombudsman. De gemiddelde levensverwachting voor Nederlanders die zijn geboren na 2000 is weer toegenomen. Mannen worden volgens het CBS 75,8 jaar en dat is iets ouder dan eerst. Vrouwen worden met gemiddeld 82,7 jaar ruim twee jaar ouder dan voorheen. En honderdduizenden mensen zouden opnieuw moeten worden ingeënt tegen kinkhoest. Dat is volgens het RIVM nodig omdat het vaccin in de loop der jaren onvoldoende bescherming geeft. Vooral mensen die te maken hebben met zuigelingen zoals ouders, kinderartsen en medewerkers van kinderdagverblijven zouden opnieuw een prik moeten krijgen. zijn de hoofdpunten uit het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. In het noordwesten, midden en zuidoosten van Land komt nog plaatselijk dichte mist voor. De N201, de weg als meer richting Haarlem, is afgesloten tussen de A4 en Hoofddorp door een gekantende vrachtwagen. En ook afgesloten is het in de regio Den Haag de Hoebertestunnel op de N440, daar is de weg. De tunnel is in beide richtingen dicht vanwege een technische storing. Hou daar dus rekening met een omleiding. Dit is de gids.fm met Felix Burgers. Superman. Fornie Nicolai weet het niet meer. Haar moeder moet een eigen bijdrage betalen voor de verzorging thuis. En het Centraal Administratiekantoor, het SAC, het CAK... dat zorgt voor het innen van die eigen bijdrage. Dat berekent echter een tarief voor de verzorging in een verpleegde huis. Zorg met verblijf dus. Vonnie belt en mailt, maar niemand kan het er goed uitleggen. Het CHK eist inmiddels 2000 euro. En haar oude vader vreest nu dat de deurwaarde de televisie uit huis komt halen. Fonny mailde Superman. Ha, ha, ha, oh, Superman. Superman. is aangekomen in Utrecht bij Fonny Nicolai. Uh, mevrouw Nicolai, u heeft de papieren uitgespreid. Tientallen velletjes A4. Klopt, geloof ik wel, hè? Dat klopt wel, ongeveer. Ja, ik heb ze niet precies geteld. Maar ja. het zijn er inmiddels uh, veel. Vele tientallen. Ja, vele tientallen. Hoe lang bent u er al mee bezig? Uh, ik ben bezig vanaf uh, vorig jaar uh, ja, 2010... Raar. Begin 2010 uh, ben ik in de pen geklommen omdat er... Dus dat een, is anderhalf, twee jaar? Ja, het is uh, eind 2011, ja, klopt. Wat oh ja. zijn de stadia? Verbazing, woede, verbijstering, uh, uh, opgewondenheid? Nou, in eerste instantie gewoon uh, verbazing. Je denkt dat er een, uh, een fout is gemaakt, een uh, vergissing begaan is. Dus je klimt in de... Uh, je, je gaat uh, bellen. En uiteindelijk uh, ja, komt er een uh, correspondentie op gang. Om, ondertussen krijg je toch... Uh, Herinneringsaanmaningen uh, en uh, op een gegeven moment denk je van nou ik ga toch maar schriftelijk reageren want het telefoontje is blijkbaar niet voldoende. Uiteindelijk krijg je ook reactie terug van het, uh, het CJK en daaruit had ik de indruk dat het opgelost was. En uh, ja, dat uh, schetst mij verbazing dat we gewoon nu uh, ineens wederom een aanmaning krijgen. Nou maakt u, corrigeer mij als ik het verkeerd zie, u maakt op mij de indruk van een verstandige vrouw. U heeft een serieus dossier voor u. Hoe bestaat het nou dat u het niet voor elkaar krijgt om het opgelost te krijgen? Ik... Uh... Mijn beste gedachte is dat, er, ja, ergens, dat het ergens een enorm uh, traject is. U heeft hier tientallen uh, vele keer serieuze correspondentie voor u liggen. Ja. U heeft gebeld, u heeft geschreven. En waarom krijg je het dan niet opgelost? Nou, het CAK is uh, ook in het laatst nog weer benaderd. En zij geven ook niet, geen heldere informatie. Ze geven aan dat ze het gaan uitzoeken. Uh, ze geven aan dat ze. Uh, nou, de, de, dat er een, waarschijnlijk uh, een foute indicatie. Dus ze verwijzen ook naar uh, de zorginstelling. Uh, zij zouden contact opnemen met de zorginstelling om dat uit te zoeken. En ja. Uiteindelijk in een correspondentie heb ik een uh, brief teruggekregen dat zij zeiden van ja, dat de zorginstelling geen reactie geeft. Dus ja, ik heb geen idee waar het dan al ligt. Wordt u er af en toe niet gewoon helemaal hopeloos van? Nou ja, ik, ik heb zoiets, het moet nu langzaam hand opgelost worden. Want mijn vader krijgt nu, uh, ja, die aanmaningen worden natuurlijk steeds dreigender. En uh, er wordt gedreigd met de en, mijn en Hoe vader, oud is uw vader? 87 en hij heeft een zeer zwakke gezondheid. En hoe ervaart hij dit? Hij wordt daar heel zenuwachtig ja. van. En hij, het is dit hij weekend, nog van die generatie, ik wil geen schulden, ik wil geen deurwaarde? Heeft hij ook nooit gehad. Nee. Hij, ook nooit gehad. hij betaalt op tijd. En goed, Als er, er zit wel eens een, een vergissing in. He, zo heeft hij in juni uh, met zijn bibberige handtekening... Uh, dat die afschrift is teruggekomen van, uh, van de bank. En uh, toen heeft hij het dus handmatig overgemaakt... maar heeft hij vergeten daar een kenmerk op te zetten. Met andere woorden. Hij, hij krijgt nu ook aanmaningen van dit van, uh, van juni 2011. Terwijl hij dat paar... al lang betaald heeft. Hij heeft een paar honderd euro overgemaakt als eigen bijdrage. Dus ja. vergeet het kenmerk te vermelden. Ja. Terwijl en dat het exact het bedrag van de factuur was. En dat bedrag wordt niet gezien nee. als een betaling voor die maand. En dat heb ik uh, bij het CJK geprobeerd uit te leggen. Ik zei van nou je kan toch exact zien dat dat een paar weken later is overgemaakt. Hij heeft vergeten het kenmerk erop te zetten. Maar zijn naam staat erbij, zijn Mijn adres. Staat erop en het is exact hetzelfde bedrag van de factuur van juni 2011. En toch zeg maar, nemen we maar dat is procedure op. Dus ik zei, nou gaat mijn vader dus ook aanmaningen krijgen van een bedrag... Okay, over een factuur die hij dus eigenlijk gewoon betaald heeft. Kan hij daar nog om lachen of wordt hij daar kwaad over of verdrietig of interesseert hij? Hij wordt daar uh, heel zenuwachtig over. En hij heeft dit weekend gezegd van misschien moeten we dan toch maar betalen. Want uh, hij is bang en hij zegt wat doe ik nou als straks de deurwaarder uh, voor de deur staat. Ik moet er niet aan denken dat mijn oude vader uh, bijvoorbeeld uh, zijn tv uh, uh, moet missen. Hè? Dat de deurwaarder zegt van nou, we nemen wel vast die tv mee. Oh, Superman. Superman is aangekomen bij het CHK, bij mevrouw Linda Drent. Mevrouw Drent, de familie Nicolai, denkt dat er betaald moet worden... omdat mevrouw Nicolai thuis verblijft voor zorg zonder verblijf in een instelling dat is goedkoper dan zorg met verblijvende in instelling. Ze betalen dus hun eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf. En het CAK eist inmiddels 2 mil extra, want het gaat om zorg met verblijf. Hoe zit dat nu? Het klopt inderdaad, het gaat om zorg met verblijf. Ook, Ook al woont ze thuis? Ook al woon mevrouw inderdaad thuis. Het, uh, de zorg die mevrouw ontvangt valt onder het volledige pakket thuis. En dat is zorg met verblijf. Zou ik het zo mogen vertalen, als de zorg die wordt aangeboden... maar zwaar genoeg is thuis, valt die qua vergoeding als zorg met verblijf? Het is dezelfde zorg die men eh, krijgt in een verblijf, bij het verblijf in een instelling, maar in dit geval thuis. Omdat ze dezelfde soort zorg krijgen als dat ze in een instelling zouden krijgen. Nou maak je denk ik ongewild en onbewust voor klanten en voor mensen wel heel ingewikkeld. Hè? Zou je dat niet duidelijker kunnen communiceren? Op het moment dat mensen zorg krijgen ontvangen ze ook een beschikking... waarin staat uh, onder welke regeling het valt. In dit, is, in dit geval zorg met verblijf. Kunt u zich de verwarring van de familie Nicolai wel voorstellen? Mevrouw woont nog thuis, maar moet toch betalen voor zorg met verblijf in de instelling. Ja, dat kan ik zeker. Ik begrijp dat de verwarring snel ontstaat. Nou, zegt mevrouw Nicolai dat zij dat toen de tijd niet goed kon vinden op het internet. Uh, volgens nee. mij klopt dat. Is dat inmiddels veranderd of verbeterd? Dit soort signalen pakken wij altijd wel op om dan vervolgens onze uh, voorlichting te verbeteren. In die zin staat dit ook nu in onze brochure van Zorg met Verblijf. Kunt u zich voorstellen dat mensen spoor totaal bij zich raken? De familie Nicolai is niet dom, werken zelf in de zorg, zijn intelligent, hebben zich georiënteerd... Ja, in sommige situaties is dat best lastig te zien of te begrijpen. Dan nog iets anders. Meneer Nicolai maakt de eigen bijdrage aan jullie over. Uh, oude man, bibberig handschrift. Die overschrijfkaart met jullie kenmerk wordt geweigerd. Dan maakt hij zelf een kaart. Uh, hij schrijft zijn naam op, uh, hij schrijft de maand op, hij schrijft het bedrag op. Allemaal correct. Dan wordt dat door jullie geweigerd als betaling voor de eigen bijdrage, omdat het kenmerk ontbreekt. De oude man is dat vergeten. Is dat niet heel erg formeel? wordt nu als wanbetaler gezien? Nou, dat is een, een misverstand. Om doordat het uh, de kenmerk ontbrak, uh, kon het uh, niet op de juiste factuur worden geboekt. Maar inmiddels is dat allemaal weer uh, gecorrigeerd is opgelost. en is het opgelost, ja. Nu is die eigen bijdrage dus duidelijk. En de problemen met de betaling zijn ook opgelost. Informatie over dat CAK en de soms ingewikkelde eigen bijdrage... is te vinden op hetcak.nl. De Gids.fn nu in oktober in weer en wind door het bos rennen. Wie doet dat vrijwillig? Nou, veldlopers. Honderden veldlopers doen dat het komend weekend en die doen mee aan de veranda loop in Tilburg. Anita van der Hulst, die bekeek alvast het parcours daar. Ziet het ja. eruit? Nou, dat ligt midden in het bos tot mijn verbazing. Want bij veldlopen dacht ik aan de open velden. Maar dat is dus helemaal niet zo. Het is dwars door het bos. Een parcours van twee kilometer. Met heuveltjes en bospaden. Bestaande bospaden. Of dwars door het bos. Mulzand. En daar lopen dan amateurs en professionals verschillende rondes. Uit alle windstreken. Uit alle windstreken. Het, het is een beetje gek, want het is ook het NK veldloop. Dat betekent dat... Allerlei buitenlanders doen mee, maar de beste Nederlander is Nederlands kampioen. Ja. Uh, en uh, nou ja, het hangt er ook een beetje vanaf hoe het weer gaat worden. Hè? Ik vond het ook wel verbazend dat het in november is. Maar dan begint het veldloopseizoen nou, het eigenlijk. Het weer valt wel mee dit keer. Het wordt tien graden geloof ik en uh, het gaat wat waaien. Ja, nou ja, het regen. Hè, dat is ook met name voor toeschouwers eigenlijk niet zo leuk nee. natuurlijk. Voor veldlopers zelf. Hè, de een houdt er meer van dan de ander. Zelfs, sommigen houden zelfs van uh, sneeuw. Het is ook heel... Uh, technisch, want afwissend hè, de weersomstandigheden, uh, mulzand of niet, of uh, glibberige bladeren. Uh, hè, je moet ook tactisch lopen. Uh, dus technisch is het uitdagend voor veldlopers, hè, voor het veldloop, of zoals het ook wel genoemd wordt, cross. In het Warandenbos een man die de bladeren wegspuit. Greg van Hest, dat is toch wel uh, heel uh, typisch. Ja, dat doen ze allemaal voor volgende zondag. Dan is het NK hier. En uh, dan moeten de, de paden moeten zichtbaar zijn voor de lopers. Uh, dan mag wel het een en ander uh, rommel op liggen. Alleen uh, we gaan ook door paden hier uh, die normaal niet voor uh, publiek zijn. Dat is en, een beetje dwars door het bos. Ja, ja en uh, ja, als er dan heel veel blad en uh, mastappels en zo liggen, dat blijft natuurlijk onder je schoenen zitten. Want ik dacht eigenlijk heel naïef, een, een veldloop, dat is door de velden. Maar dat is helemaal niet waar, het is gewoon door het bos. Het is, in Nederland is het heel vaak door het bos. Als je naar het buitenland gaat, dus uh, als je uh, veldlopen of crossen in uh, Spanje, Italië, Portugal, dan is het vaak uh, op een veld. In België ook wel, heb je gedeeltelijk door het bos, maar heel vaak dus ook wel, uh, wel op velden. En waar je vooral ziet is uh, in de Zuid-Europese landen... is dat het bijvoorbeeld op een oud-golfterrein of zelfs een parcours aangelegd is voor het veldlopen. Dus wat dat betreft is uh, België-Nederland wel uh, uitzonderlijk. Er ja. komt nu net een loper aan door het uh, bos. U bent hier aan het trainen in het bos. Ja. Gaat u meedoen met de warandenloop? Ja, klopt. En met de trimloop. Tien kilometer. En dat is voor de amateurs? Ja, absoluut. Voor de amateurs, senioren. Gewoon voor mijn plezier. Wat vindt u leuk aan uh, door het bos rennen en door het, uh, door het zand? Ah, kijk om u heen. Lekker in het bos, lekker bij jezelf. Hartstikke leuk. Teamsport is ook leuk, maar dit is ook leuk. Greg van Hest, dit is een, uh, een, een zandpad, ja. maar dit geldt niet als mulzand. Nee, dit is uh, een hard pad voor een veldloop. Het is een hard pad, oké. Okay. Ja. Ja. Uh, wel met bladeren, die zijn wel glibberig. Ja, maar dat mag wel in een, in een veldloop. En daar heb je ook speciaal schoeisel voor. Dat je niet, uh, ook met korte bochten en zo, dat je niet snel weg kunt glijden. Want nu heeft u gewone sportschoenen aan, maar die draagt u niet bij een wedstrijd. Nee, dan heb ik spikes aan. Dit zijn dan van die spikes? Dit zijn spikes. Het ziet eruit als een sportschoen met een ja, eigenlijk tamelijk dunne bodem. Klopt. Uh, en dan zitten onder zitten puntjes. En, uh... nou, puntjes zijn gewoon hele scherpe spijkers. Ja, ze zijn spijkers, ja. Ja, En uh, die kun je eronder draaien. Dus je kunt ze vervangen voor 6 mm. Dit is 9, 12 en 15 heb je nog. En dan... 15? Dat is echt enorm. 15 meer, ja, dat wordt ook bijna nooit gebruikt. Wat je vaak ziet, is uh, bijvoorbeeld in België, dan heb je vaak modderpoersen. Dat je echt uh, tot je enkels in de modder. Om dan een beetje grip nog te krijgen, dan draai je heel af en toe 15 in. Maar het meest, het meest gebruikelijke voor een cross is 9. Maar je hebt dus ook wel eens dat je als loper het gevoel hebt alsof je met sneeuwkettingen op de snelweg rijdt. Met spikes? Nee, dat heb je totaal niet. Die spikes zijn zo scherp dat ze wel de grond ingaan. En daardoor kun je wat krachtiger afzetten. Ja. Karin Koppens van de organisatie van de Veranderloop. Een vijver in het bos. Hieromheen wordt ook uh, het parcours gelegd. Ja, deels wel. De, de deelnemers komen vanaf die kant. Ja. Die komen hier aangelopen en die moeten hier een scherpe bocht maken. En er wordt nog even gekeken, meestal echt uh, pas in de aankomende dagen... van hoe het precies wordt gelegd en ook voor welke wedstrijden hoe we het goed neer kunnen leggen. En ook aan de weersomstandigheden van... kunnen we inderdaad onderlangs, wat natuurlijk het spannendste is... dat je echt langs de waterhand moet. Of nemen we het eh, net wat makkelijker, de scherpe bocht... en gaan we dan boven langs de eh, vijver langs. Het is een spectaculair gezicht om al die mannen door de modder te zien lopen. Ja, dan worden ze tenminste ook een beetje vies, wat je inderdaad zei. Van, word je nou vies met zo'n Nou, Als je daar onderlangs moet, dan spat de modder van de voorganger... Eh, komt wel goed omhoog, dus dan ja Wordt het ook al vies? Krek van Hest onder de mollen, dat is deel van de lol. Dat, dat hoort er een beetje bij. Ja, in België zijn ze daar heel goed in. Dan gaan ze, als het te droog is, laten ze dags van tevoren de brandweer komen en laten ze het veld uh, nat spuiten. In Nederland kennen we dat niet zo. In, uh, in Zuid-Europa ook niet zo. Dan is het meer, uh, meer zand, uh, heuveltjes, dat soort dingen. Ja, maar als je net over de grens gaat. Uh, en zo, dan, heb je, dan uh, kan het wel eens zijn dat je echt uh, een goede douche nodig hebt. Ja. Wat zou de perfect gelopen race zijn zondag? Uh, je moet hier hard starten, uh, goed voorin. Het is een heel, heel breed veld, want je hebt natuurlijk de sterke Nederlanders... maar je hebt een heel groot uh, veld met buitenlanders. Dus je moet eigenlijk een redelijk goed positie hebben vanaf het begin... Dan iets terugnemen in de verandeloop Want anders loop jij helemaal overkomt dat het heel hard gaat. En dan in de laatste ronde eigenlijk toeslaan. Dat, dan zit je hier goed. In deze cross. Greg van Hest. Hij is dit weekend een van de favorieten bij de Masters. Dat zijn de veteranen bij de verandeloop in Tilburg dus. De Die jongen springt eruit Die jongen gaat vooruit met grote sprongen Die jongen, die jongen is niet zomaar Niet zomaar Niet zomaar Een heel gewone jongen Muziekverslaggever Botte Jellema nam dit mee voor ons. Botte, goedemorgen. Goedemorgen. Die jongen die gaat vooruit met grote sprongen. Het is niet zomaar een hele gewone jongen. Uh, zijn dat toevallig de sprongen van de zwembadpas? Dat zou heel goed kunnen. Je hoorde Frank Groothof en de Kift samen. En dat was tijdens repetitie voor hun voorstelling... Kees de Jonge, de rockopera. Die baseren ze dus op het beroemde boek van Theo Thijssen in 1923. Yeah. De Bente Kift die componeerde de muziek voor. Frank Groothoff is het, eigenlijk het meest bekend van zijn werk... voor Sesamstraat, Klokhuis, De Broertjes... En daarnaast maakt hij ook al jaren muziektheater voor kinderen. En nu brengt hij dus Kees de Jonge en speelt zelf de hoofdrol. Het is het verhaal van een Amsterdamse schooljongen... met een hele rijke fantasie. Zijn vader heeft een schoenenwinkel, die loopt niet zo best... en dan wordt zijn vader eh, tot overmaat van ramp ook nog eens een keer ernstig ziek. Frank van Groothoff, die wilde dit verhaal heel graag op het podium brengen... omdat het zo herkenbaar is. Ja, vooral omdat ik bijna 65 ben. <laughs> is het makkelijker om een jongen van 9 te spelen, denk ik. Of 11... De, de, het gezin waaruit ik kom. Uh, uh, elf kinderen. Amsterdam. Armoede. Uh, vader met een zaak die niet loopt. Dat was allemaal voor mij uh, heel bekend. Volgens mij is het boek voor iedereen die het leest herkent zich daarin, omdat. De gedachten die Kees heeft over zichzelf, die uh, interne monologen... die hebben we allemaal. Uh, wat mensen van ons vinden, ho hoe we het gaan doen... wat ze wel van ons verwachten en zo. En, en eindelijk wordt er eens een stuk, een opera gemaakt... over een jongen, of, of meisje kan het ook zijn... die die gedachten heeft en dat, dat simpele... waar waar we van elkaar niet van weten dat we dat doen... dat dat nou eens gewoon op toneel staat... en dat dat heel ontroerend is en herkenbaar. Wat is de link tussen uh, de, de kift en Kees de Jonge? De soort muziek die uh, ze maken bij de kift... die zo anders is dan we gewend zijn... en die ook iets van vroeger heeft, door de instrumentatie al... De, de fanfare, harmonieachtige klanken waar de kift uit voort is gekomen. Maar ook het soort melodieën en het, de melodie die in hun muziek zit... Nou, dat past heel erg bij de sfeer van het boek van Kees. Dus ik dacht, dat zou een hele mooie combinatie kunnen zijn. De Ferry van de Kift? Nou, het is natuurlijk wel ja, het is een oer-Hollands boek... Wij zijn niet direct een Oer-Hollands gezelschap. Maar we zijn wel een, een gezelschap wat, wat al zijn teksten uit de literatuur vandaan haalt. Mm -hmm. Dus dat is sowieso een eerste, eerste link. Gewoon, enerzijds is het natuurlijk een heel triest verhaal. Maar aan de andere kant is het ook gewoon een heel krachtig en positief verhaal. En gepersonificeerd in de persoon van Kees. Die uiterste vind ik wel heel interessant. Om, en daar werken we met de kift wel vaker mee, dat je enerzijds ja, gewoon uh, trieste verhalen vertelt... of trieste muziek maakt, maar anderzijds ook hele uh, ja, blije momenten daar tegenover stelt. En dat, uh, daar kon ik in ieder geval, uh, toen Frank het mij vroeg... kon ik me daar meteen wel iets bij voorstellen. Ferry Heinen, de zanger van de kift. Dadelijk te horen uit Zuid noord holland komen. Geweldig ja. band trouwens. Ja. Ik heb ze ook nog een keer zien optreden. Een paar keer al, maar met Collectico. Uh, maar dit terzijde. Botten, het, het was een repetitie dus. Het is uiteindelijk nog, nog niet af. Maar zag je al iets terug van die sfeer die hij net beschrijft? Ja, ik, bijvoorbeeld in de liedjes, daar kwam het heel sterk die... Nou ja, daar hadden ze het net over gehad ook. Maar ook in de kleding die ze droegen. En het meest opvallende was eigenlijk nog in het toneelbeeld... was een drumstel wat ze helemaal gebouwd hadden uit kartonnen dozen. En uh, dat gaf een heel prachtig beeld uh, wat heel goed in Kees die jongen de Jonge past. Het drumstel uh, is met name het instrument wat het meeste herrie maakt. En omdat onze drummer Winterwellen toch het meest op zijn gemak is als hij gewoon uh, ja, kan slaan op zijn drumstel, mm -hmm. hebben we bedacht om een drumstel te maken van kartonnen dozen. Zodat hij gewoon uh, hard kan slaan zonder dat het uh, <laughs> al te veel herrie maakt. Dat is het eerste idee geweest. En uh, nou ja, gelukkig past het, uh, het beeld van, van dozen ook bij de teleurgangen van de schoenenwinkel. Het, het verhaal gaat over Kees die zijn vader verliest, uh, maar vooral ook over optimisme. Hè? Kijk, de wereld om hem heen uh, die brokkelt langzaam af. Maar hij blijft optimistisch, want hij is jong. En het leven en de mogelijkheden zijn er allemaal. Ook al gaat het slecht met de winkel... hij heeft ook zijn eigen kleine wereld van de school... de verliefdheid die hij heeft met uh, een meisje daar, Rosa. Wat hij niet tegen haar durft te zeggen, het zit allemaal in zijn hoofd. Maar die wereld van een kind... Is ook nog anders dan de wereld van de volwassenen, waarin hij dus leeft en zich staande moet houden. En die hij eigenlijk ook helemaal niet begrijpt. Tot op het allerlaatste ogenblik dat duidelijk is dat zijn vader dood is. Tot die tijd heeft hij altijd gedacht. Nou, als we het goede medicijn maar vinden, dan komt het nog wel goed. Je wil er als kind ook niet aan. Je blijft positief. En dat heb ik ook wel eens gemerkt. Als om me heen bij vrienden een kind heel erg dodelijk ziek was. Het ongelooflijk optimisme waar meesten nog in het leven staan wat je door hart en ziel gaat en dat, dat is wat uh, bij Kees, ja dat, dat speelt bij Kees ook als ik weer terug op school ben uh, dan gaan we ook weer gewoon de bel doen als dus de meeste die aan iemand anders heeft gegeven dat zou pas gemeen zijn maar dan zeg ik doe maar dit kan nog wel bij je moet er zelf voor maar je met je handen even Is het een verhaal van deze tijd? Heel erg, vind ik. Uh, er is zijn veel overeenkomsten natuurlijk. Uh, met de crisistijd waarin het verhaal zich dus afspeelt in 1920. Maar kinderen veranderen ook in wezen niet erg. In hun fantasieën, in hun optimisme. in hun eerlijkheid en in hun veerkracht. Ja. Dat herken je als kind heel erg in Kees. Daarom blijft het zo'n actueel mooi verhaal voor, voor iedereen. Niet alleen voor kinderen, hè? maar voor iedereen. Frank Groothoff over zijn voorstelling. Kees de Jonge, de rockoperaat die hij samen met de Kift speelt. De Kift is eh, in, in volledig ornaat op het podium. Ja, ja ze, ze hebben acteerrolletjes zelfs. Ja. En die vader doet hij ook nog altijd mee? Ja, ja, de vader en de moeder staan beide op het podium. En die spelen dan de opa en oma van eh, Kees de Jonge. Dat zijn ze ook echt, hè? Ja. Wanneer is die uh, te zien? Ja, hij uh, gaat zondag in première in de stad Schouwburg van Amsterdam. En daarna is hij uh, tot en met mij uh, in een tournee door het hele land uh, nog te bewonderen. Nog een klein stukje uit die opera. Muziek van de kift. die hartelijk dank. Met welke drie etenswaren wordt jaarlijks het Leidens ontzet gevierd? Wie waren de grote drie? En wat was de geboorteplaats van Rembrandt van Rijn? Nou, de antwoorden vanavond op televisie in de geschiedenisquiz... de slag bij Nieuwpoort om vijf voor half negen op Nederland 2. Ik ben 22 jaar, heb zeker 30 mensen gedood... en in Irak kreeg ik hiervoor een onderscheiding... maar hier, thuis, zou ik een seriemornaar zijn. Dat zijn moeilijke gedachten die door je hoofd gaan... als ik uh, s'avonds zo in mijn bed ligt. Citaat van een soldaat die na de oorlog in Irak thuiskomt in het stadje Killeen... vlakbij de grootste legerbasis in de Verenigde Staten. Honderden komen er jaarlijks terug, uit welk oorlogsland dan ook... beschadigd en niet zelden een trauma. Hollandok schetst hun leven achter de schijn van het heiligdom. Om vijf voor elf op Nederland 2. Jurgen van den Berg zometeen met lunch. Vanmiddag wordt er een nieuwe magazine gepresenteerd... waarin allerlei artikelen uit uh, gerenommeerde buitenlandse bladen zijn gebundeld. Je krijgt dus het wereldnieuws daarin op een presenteerblaadje. Daar gaan we zo meteen even over praten. En de stelling in standpunt.nl... het is goed dat het kabinet de hypotheekrenteaftrek bewaakt. Wie komt er in de studio? Dat is Margreet de Boer, senator van GroenLinks. En wie belt er? Dat weet ik niet. <laughs> Jan en alle mannen. <laughs> Sommigen dezelfde. Hè? Surf naar de gids.fm. Lunch buitengewoon gewoon interessant.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 Dit is Radio 1.